We hebben de neus met Lucien Grecus. We beginnen deze donderdagmiddag. 4 uur is het alweer op jouw werk of thuis of op de camping. Dat kan allemaal met een zwoele uitvoering van Summertime. De bekende Gershwin Classic. Renato Volcado verzorgde deze heerlijke versie op jouw radio 501. Uh, ja, Want het is buiten nog steeds even zwoel. En dat blijft het voorlopig ook nog wel even. Het komende weken wordt het iets cooler. Dus voor de mensen die van koel te houden... Ga onder die airco staan of ga inderdaad, dit weekend naar buiten. Bijvoorbeeld, wil ik zeggen, naar Hongerige Wolf. Een festival in, uh, in, ja, in Hongerige Wolf, in Noordhoos Groningen. En wat je daar ook kunt doen, is op de camping gaan staan. En wat wil het toeval? Uh, ja, camping is ook een liedje natuurlijk van Scramsy Baby, voor de mensen die het niet weten. Uh, ja, het is geschreven voor uh, Into the World Wide right Open. In de Great Wide Open, natuurlijk, op Vlieland. Daar hebben ze ook opgetreden, volgens mij, vorig jaar alweer. Uh, net toen ze hun nieuwe plaat uithadden... Uh, met de nieuwe samenstelling van uh, Scramsy Baby, die Amsterdamse rockband. Onder leiding van John K. Smit. Ja, dat is in de nummertje dus Camping. Uh, heb ik het nog goed? Jazeker! Zeker! people in the past. Cramsy baby. Wow, ja. Yeah. Speciaal voor al die mensen die op de camping luisteren via TuneIn.fm. TuneIn.fm moet ik eigenlijk zeggen. Dus ook instemmen op uh, al die internetradio stations die het internetrijk is. Zoals Radio 501. Daar luister je naar. Ja. En we gaan ondertussen verder met de Old Time String Band. Vorige week was Nico Druijf hier, terwijl onze gast van vandaag Anton Grefkes hier in de studio alweer is. En onze Platen uitzoekt van de afgelopen 30, 40 jaar. Wat is het eigenlijk? Nou hier is I Wish I Was a Mole in the Ground van de Old Time String Band. Met daarin Nico Druijf, vorig jaar te gast ook. Maar ook dit jaar, vorige week dus, de Old Time String Band met I Wish. Zoals ik al gezegd, I was a mole. In de ground. En dan misschien wel op die camping daar waar Scrum Baby ook staat dit jaar. The all Time String Band, I Wish I Was A Mole In The Ground. Ja, inderdaad, die was uh, vorige week de gast. Nico Druif, uh, ja, uh, speciaal op jouw Radio 501. En volgende week is dat uh, Joost ja, Botman. En wie kent hem niet. Uh, tegenwoordig woont hij in Amsterdam volgens mij. En hij komt uit hoogkastbol en speelt heel aardig uh, gitaar. Hij heeft nog een tijdje in een uh, uh, Cosby Stilt Nash kofferbandje uh, gezeten. En tegenwoordig speelt hij heel veel ook in projecten. O onder meer met uh, niemand minder dan uh, Kok van Vuren. En die speelt weer in Okobar. En samen met Okobar heeft uh, Joost Boltman het een en ander gespeeld. En uh, voor de mensen die even niet meer weten wat Okobar ook al is. Okobar is waarschijnlijk wel bekend van dit, dit liedje... introductie van Holland Sport uh, was de hele tijd op Nederland 3. Tegenwoordig nu meer uh, Wilfried uh, de Jong. dames en heren, welkom ja. bij Holland Sport. Zoals iedere week op maandagavond live vanuit Ja, Amsterdam. dit is volgens mij zelf een koffervuur. Wilfried de jongen: en Matthijs van de Jonker! Uh, ja, dat, dat kennen jullie allemaal, maar dit kennen nummer misschien niet. Uh, dit is Joost uh, samen met uh, Okerbar. Volgende week is Joost dus in de studio... De, vandaag is dat Anton Geefkes uh, bekend uh, als dichter, uh, tenminste als uh, vertolker van liedjes uh, op basis van gedichten, en ook uh, hij zingt ook in het horens Byzantijnse mannekoor, uh, valt uh, vandaag speciaal in voor niemand minder dan Wouter Siebum, die in uh, verwachting is. Of in ieder geval zijn vriendin/vrouw, uh, wat is het eigenlijk, relatiepartner uh, die in verwachting is van een kind. Uh, dat gebeurt wel eens niet heel vaak, en vandaar dat hij er graag bij wil zijn. Dit is Joost Botman in ieder geval met Okenbar. Die ene dus, ja, niet, niemand minder dan het nummer Zwerfkei. Opgenomen 29 februari van dit jaar. Dat je even een beeld kunt vormen. Wat hij dan al niet kan. Volgende week dus, hier in de studio. Ik blijf op mijn plek. En doe het langzamer. Totdat ik erop. Een ouwe trein hoor gaan. Dat slaat mijn hoofd op hoog. Ik pak mijn plunjebaal. Ik moet de wereld in. En als de bliksem straalt. En schat ik hou van jou. En ik ben niet van steen. Maar als de morgen komt, ben ik al erg ver heen. En ik hoor zo vaak, dat ik echt niet spoor. Misschien is dat waar. De treinen hoor, en als die wijde wereld weer longt naar mij, dan ga ik vlug, noem mij maar vogelvrij. En gerust het god soms slecht, maar schat geloof me dan. Telkens vertrek ik weer, omdat ik niet aan... Al... een ben en je ziet mijn steen, hier ligt jouw wijlen man, hij ging als zwerfkei heen Zwerfkei, Joost Botman en Okobar Ga dat zien hè, als ze uh, ergens bij jou in de buurt optreden, kijk ook even op joostbotman.nl voor alle informatie over optredens of op alkebar.nl Daar kan je ook op kijken. Hoog tijd voor de Plaat voor Je Hoofd van deze week. Pikalolo Lolo met één dag en lekker je nummertje. Gewoon omdat het kan hier op Radio 501. Dit is deze week. De Radio 501. Plaat voor Je Hoofd. Jouw radio. Jouw muziek. Echte muziek. Zien we zelf staan voor de spiegel. Pijst op scherp, schijt aan de spiegel. Kijk naar buiten, de zon die schijnt. Dit wordt een dag voor mezelf, voor mij. Lang uit in het park denk ik aan niets. Alleen met de sixpack en mijn fiets. Geen stroggels van een ander. Ik bouw op mezelf al heb ik twee linkerhanden. Ik verander vandaag, ik ben een egoïst. Alleen vandaag wat voor mezelf het beste is, hang hem recht en geef een krabbel. En neem een extra slok voor de babbel. Ook al is het gras groener aan de overkant Ik geniet zowel van boven als de onderkant Deze dag is voor mij, dat is hoe ik het zie Ik heb even schijt aan alles, dus ik geniet Eén dag voor mezelf Even helemaal niks om me heen Laat me een god zijn Laat me denken aan mezelf, deze dag is voor mij Eén dag voor mezelf Even helemaal niks om me heen Laat me een god zijn Laat me denken aan mezelf, deze dag is van mij Ben in die chill mode, met mijn headphone zet mijn gedachten stil, ook mijn telefoon Zit in mijn eigen zone, ik kijk om me heen Gooi mijn linkerbeen, over de rechter heen Leun rustig achterover Ik zie die pubers daar Ik Zie mezelf terug, lekker kloten Zo so van fuck alles, fuck je huiswerk Nu moet je knokken voor gigs en wat snappelwerk Laat het links liggen, alleen vandaag Net als mijn blikje bier En leg het in mijn maag Ik voel me hippie hier, best classy hier Best happy als te vinden van de Klaver 4 Ik stiekem in mijn neus Ik zie een ander kijken Maar dat doet hij ook serieus Ik wil genieten, dus pluk de dag ik maak er alles van met een smile en een lach Eén dag voor mezelf, even helemaal niks om me heen Laat me heen goed te zijn, laat me denken aan mezelf, dus Deze dag is voor mij Eén dag voor mezelf, even helemaal niks om me heen Laat me heen goed te zijn, laat me denken aan mezelf, dus Deze dag is voor mij Mezelf even helemaal niks om me heen. Laat me egoïstisch zijn. Laat me denken aan mezelf, deze dag is van mij. Eén dag voor mezelf. Even helemaal niks om me heen. Laat me egoïstisch zijn. Laat me denken aan mezelf, deze dag is van mij. piccolo Lolo, ja, één dag was dat. Een heel zomers en zwoel, hippopliedje. Dat is de plaat voor je over deze week. Dus die ga je ieder twee uur nog weer terug horen. En waarschijnlijk ook voorbij uh, niemand minder dan Rastabari Natukhina op Radio 501. Terwijl wij even verder gaan met Royals Parks. Zeg ik dat goed? Nee, Royal Parks. Moet ik het al goed zeggen. Dus inderdaad uh, de koninklijke parken. Uh, dat is Diederik nomde, nomde. En die kunnen jullie kennen van niemand minder dan Daryl N. En Johan, twee toch vrij grote mensen uit de geschiedenis van de Nederlandse popmuziek. En... Um, die komt binnenkort met uh, solo werk aan, of in ieder geval een solo plaat. Doing Overtime later dit jaar uh, is het nummer in ieder geval wat, uh, waar, wat van die plaat gaat komen. Tegenwoordig treedt hij er ook gewoon op met Alkodai. Daar speelt hij gewoon de basgitaar. En um, ja, die treden op trouwens nog steeds op de parade. Alkodai, de parade is nu nog in Utrecht en uh, vanaf augustus meen ik staan ze in Amsterdam met de hele theatertour uh, in uh, het park vlakbij Amsterdam-Amstel. Ik weet even niet meer de naam, maar dat moet je gewoon even kijken op www.deparade.nl. Dit is Royal Parks en dan gaan we straks over naar de platenkast van Anton Grefkes. Hoe zullen we dat eens even zeggen? Mag ik dat zeggen? Ja, dat mag ik zeggen. Het is de muzikale uh, Gerrit Komrij van Hoorn. Nou, met zijn bloemlezing op liedgenootschap.net. Kijk ook even op die site, want daar staan hele mooie gedichten op en ook muziek trouwens, allemaal weer te beluisteren via internet. En dit is Royal Parks dus met Doing Overtime op Radio 501 en straks dus de podcast. Wouldn't you rather be alone? van Anton Grefkes. Ja, die staat daar uh, tegenover mij, zit daar tegenover mij, relaxed in een stoeltje te zitten. Welkom in de studio. Ja, graag gedaan. Ik uh, doe het met alle plezier. Ja, de, de, uh, zet gelukkig gezellig je koptelefoon op. dan weet je ook uh, of je zelf op de radio bent. Dan kun je nog even checken. Oké. Okay. Welkom uh, op deze zomerse dag. Fijn dat je nog even lekker op. Uh, Tijd vrij kon maken, want we hebben je vrij laat benaderd uh, ja. van het programma. Dat kan ik wel stellen, ja. Uh, wanneer was het eigenlijk? Ik ben het even vergeten. Hup. Nou, eergisteren of zoiets. Eer of zoiets. Nou, ja. daar gaan we al. Ja, precies. Nou, echt uh, hulde maar weer. Dat begint dus al goed, hè? want uh, de reden was je bekend. De eigenlijke gast, uh, Bill beeldend kunstenaar uh, en, uh, van Hotel Mariekevel die heeft een uh, zwangere vrouw. Ja. Het zou zomaar gebeurd kunnen wijzen nu. Ik uh, weet het niet. Ja, je weet hoe, ja, weet je, ja, je weet hoe dat gaat. Waarschijnlijk. Ik, ik weet hoe het gaat, maar dat is alweer zo'n tijd terug. Het is alweer een tijdje geleden. Je bent ja. al iets uh, voorbij die, uh, die zwangere periodes, zwangerschapsperiodes uh, heen. Um, maar uh, je bent wel in de studio met allemaal platen hier, met het schitterende weer. Uh, heb je ook een beetje nagedacht over het zomerse weer? Of, uh... Nou ja, niet zozeer zomers. Gewoon, ik heb gewoon een beetje aan mezelf gedacht natuurlijk. Ja, is... en Wat ik gewoon zelf mooi vond. Ja, het is immers je eigen, eigen platenkast. Gewoon mijn eigen platenkast en die staat niet in de zon dus. Ja, is, waar, hoe ziet je platenkast eruit? Nou, hoog en er staan zo'n duizend LP's in. Duizend? Ja. Oh, dat is toch wel een aardige collectie. Ja, ik, ik heb wel een greep erin gedaan, maar dat was alweer een flinke greep. Nou, ja, dus wat ik begrijp gaat het waarschijnlijk niet lukken om de selectie helemaal te draaien? Nee, nou ja, of de mensen moeten een beetje geduld hebben. Ja, ja dat kan natuurlijk ook. Ja. Uh, waar, waar kunnen de mensen, de luisteraars thuis, jou uh, van kennen? Wij, uh, nou als ze eventueel meisjes voor, soms voorbij zien rijden in een gekleurde, op, met een kleur, gekleurde bakfiets. Of dat ik uh, aan de haven zit te spelen op het Oostereiland of op, op het dat Dat is in Horen. In je, in Horen en ook hier, wel eens ja. buiten Horen? Uh, soms ook wel buiten Horen, in Enkhuizen of in Alkmaar. Noem maar op gewoon. gewoon in de regio Noord-Holland, ja. daar uh, kunnen ze je wel kennen. Ja en, uh, nou ja, en met name natuurlijk de mensen die, die, die hetzelfde soort instrument bespelen, de trekzakken en de bandoneons. En, en, bandoneon? Ja. Wat is dat, een bandoneon? Want ja, dat kennen de mensen thuis natuurlijk niet. Nou, een bandoneon, dat is... is dus, persoonlijk, hoor. Maar... De bandoneon, dat is dus een, uh, de Duitse benaming voor de bandoneon, die, we, die veel mensen kennen van de traan van Maxima. Oh, dat is de Band ja. Oh, wacht, dat is een. Uh, dat zijn, is het eigenlijk dezelfde of is dat. Uh, is... Ja, het is gewoon hetzelfde instrument. Oh, het is gewoon hetzelfde instrument. Maar dit instrument kent heel veel vormen. Dat is, het is door de. Het is, in 1850 is het, zijn die eerste gebouwd. 1850? Ja, of eerder nog. En dat door de, de meneer band. band. Oh, Band Oneon. Band Oneon, bandoneon. net als meneer Saxofon. Ja, ja, precies. Ja, de. de... Ja, want er zit ook een beetje dat automatisch of uh, apparaatachtig in. Ja, ja, ja, ja. Maar dat, uh, die traan van Maxima, dat was uh, Karel Kraaienhoff, toch? Dat was Karel Kraaienhoff, ja. Die, ik, uh, die ook al een van mijn eerste instrumenten wel gespeeld heeft. Ook. Oh, echt waar? Ja, zeker. Dat ben oh, jij een bof En deed hij toen ja. ook een beetje goed? Of, uh... Nou, dat was voldoende. Hij kon, kon ermee door. Ja, hij kreeg, wat voor cijfer kreeg je van jou? Nou, acht. Maar ja, op dat moment was jij zelf... Uh, nog iets minder uh, begaafd? Of, I, i, nou, dat is echt... Uh, uh, nou, ik denk 25 jaar geleden. Dat 25 even... jaar geleden? Ja. Want toen uh, kocht je je eerste instrument. Ja. Of ja, speelde de, je daarvoor ook wel instrumenten? Uh, nou, ik speelde wel piano. Piano? Ja. Oh, dus gewoon, uh, gewoon een klassiek, klassiek piano of zo? Ja, of, klassiek piano, ja zo'n beetje. Ja. Want uh, je bent geboren in... Ede. Ede, dat ligt in Gelderland. Gelderland, ja. Dus daar treed je niet meer op, in Gelderland? Nee, dat is. Uh, ja, je moet een profeet niet geëerd in zijn eigen vaderstad, hè? Oké, okay. nee, dat, nee, nee. Dat nee, staat nee. in de Bijbel dus. Oh, dat staat in de. Bijbel. Oh, je word je, <lacht> bent, je, je, je, je woordje klaar in de, uit de Bijbel. Ja, zeker. Oh, dat begrijp ik alweer. We nou, dus hebben uh, met de paplepel ingegoten. Oh, met de paplepel ingegoten. Ja. Oh ja, ja. Was het vaak uh, pap? Uh... Nou, dat was. Uh, we konden altijd geen soep geen, uh, geen voor maken, hoor. Nou, goed. Maar in ieder geval. Uh, Papa bij je soep van kan maken. Heerlijk. Nou, dat begint allemaal goed. Uh, mensen ook thuis uh, die daar zitten te werken. Of op het werk die dan thuis zitten. Nou, ik snap het helemaal niet meer. Maar uh, laat even achter ook op uh, de babbelbox. waar je zit. Of op de mail. Dat kan ook allemaal. Studio, apenstaatje, radio, 501, 501.nl. Even goed zeggen. Uh, maar wat voor. Kun je iets zeggen over die uh, thuissituatie? Want hoe lang heb je dan in Ede gewoond en wat voor. Nou, ik heb niet zo heel lang in Ede gewoond. Ik ben in Ede geboren. Ja? En later zijn we buiten het dorp gewonnen. Want mijn vader had. Uh, mijn vader was na de, heb in de oorlog in, de, in het verzet gezeten. En daar, daar gevangen gezeten en daar tuberculose opgelopen. En dan moest eigenlijk kuren. Oh. En, maar dan moesten we naar sanitorium. Hij was net drie jaar van huis geweest. En toen zei mijn moeder: van dat wil ik niet. Nog een jaar weer weg. Nee. En toen kon, mocht dat ook als we dus buiten gingen wonen. Oh, dat was ook goed van de dokter. Ja, de buiten dat was dan Ede. En, en, maar dat was ook weer niet bedoeling. Toen zijn we echt in de bos komen te wonen later. Oké. Okay. Ja. Dus veel avonturen beleefd in de bos? Uh... Uh, nou ja, ik heb daar niet zo heel veel weet van natuurlijk. Want ik was nog, nog een, uh, ja, een, een, peuter. een peuter. En ja, peuter nog. En daarna zijn we naar Apeldoorn verhuisd. Apeldoorn, ja. Parkstad, of toen nog niet? Toen nog niet. Nee. Het was toen wel de grootste gemeente van Nederland nog. Oké, okay, kijk, ja. nou dat is toch weer, weer een feitje voor die je kunt opschrijven in je Wikipedia-agenda. Uh, Zo is dat. Uh, en daarna naar Amsterdam uh, begreep ik al? Ja, van Am m mijn moeder Rijn heimwee in Amsterdam, want het, ze waren ouders. M mijn ouders waren Amsterdammers. Oud het waren Amsterdammers? Ja, ras echte. Oh ja? Ja. Oh, het uh, ja, het gaan toch een beetje over de muziek, het draaien is ook veel uh, van de Jordaan, uh, dat soort muziek? Niet. Niet? Niet, nee. Nee, want dan zou je toch denken, ras-echte Amsterdammers uh, die, uh, uit die tijd dan, hè, want we spreken over de jaren 50. Nee, maar ze, ze kwamen dus, mijn ouders, mijn moeder had bij de AJC gezeten en ze zaten met de zich bezig. De Algemene Jeugdcentrale? Dat jonge Jeugdcentrale van de, van de, van de, de SDRP. Oké, oh het waren niet communist. Oh, nou nou, dat was, uh, was, uh, raakte dus iedere avond de internationale. Nou, dat is of in ieder geval morgenrood of avondrood, weet ik weer. Ah oh ja, ja oké. Okay. En ze zongen samen ook bij de Stem des volks. Dus dat, dat, maar allemaal voor mijn tijd natuurlijk. He. Allemaal voor jouw tijd, nee precies. Maar wat, wat werd er dan thuis wel gedraaid? Nou, er werd niks, niet zoveel gedraaid, want er was geen muziek verder. De enige muziek die er was, was... Uh, mijn vader speelde gitaar en viool en een er song oh. erbij. Mijn moeder speelde mandoline. Oké. Okay. En uh, ja, dus later, later kwam er het harmonium erbij en het piano. Dus in die volgorde ongeveer. Harmonium, en dat is een soort orgel ja. Dit, toch? Ja, ja. ja, dat is zo'n trapporgel. Traporgel. traporgel. Zo'n uh, zo dat... pzaalmetrekker noemen ze het ook wel. Ja, want het is toch Allewel... heel kerkelijk. Nou, dat hoeft, niet, dat hoeft niet zo te wezen. Want er, er zijn ook uh, harmoniums die ge, echt heel geweldig klinken. en die ook op een virtuose manier kunnen worden bespeeld. Okay. Maar ook zijn er groepen zoals uh, Lou Riet en zo. Ja. Die hebben het dus gebruikt. In de poppenziek werd het ook gebruikt. Dus okay. het, het, is, het is niet alleen maar. Nee, oké. Okay. Ja, nee, ik, ik hoor toch weer uh, Lou dus we gaan toch een beetje richting de poppenziek. Wanneer kwamen die platen dan in, in, in het leven van uh, Anton Geefkes? Nou, die, die kwamen dus. Uh, de eerste platen, die waren waren geen eigen platen, maar oh. die waren van mijn broer. Dat was dat bijvoorbeeld. Oh, want hoeveel broers en zusters uh, had je? Ik, had, heb je? Uh, ik heb een oudere broer, had ik, die, die is inmiddels overleden. Okay, God ja. hebben zijn ziel. En ik heb een jongere broer, maar dat is dan weer een, een aangenomen broer. Oh, maar hoeveel, hoeveel uh, geschwester waren het uh, dan? Draai. Draai. Oké, was een... Wacht even ja, dat waren totaal zes. Totaal zes. Ja, precies. Nou, ja, precies. Eigen meegeteld. Moet je altijd doen, ja, ja, iedereen ja. telt mee. Ja. Um, maar Frits was dat, die boer, die draaide veel, uh, veel plaatjes. Ja, nou, die had een, een pick-upje zoals dat vroeger was, met een in de deksel en een. Zo'n soort hoedendoos. Een hoedendoos met een speaker erin. Ja. En ik weet van dat hij dus de nummers van, van Jaap Fischer draaide. Oh ja? Ja. Dat is heel toevallig, want die ligt net, net op de platenspeler. Ja, dat is heel toevallig, ja. ja dat is wel mooi, mooi, mooi gedaan. Mooi, ja. mo mooi. Uh, welk nummer uh, gaan we draaien? Nou, ik denk het, misschien het Kerkhof. Oh, is dat omdat, uh, nou, omdat ja. er ook weer mensen oh. op het Kerkhof liggen? Of, ja, nou, mijn broer bijvoorbeeld. Ja, ja waar ligt hij op het Kerkhof? In, uh, in Hem. In Hem, ja. Uh, het Kerkhof dus, uh, van Jaap Fischer. Ja. Uh, uh, ja, wat, je broer speelde dat heel veel op de plaat spelen, maar wat, wat is dan specifiek die herinnering? Nou ja, ja het gewoon, het is, dat is gewoon een herinnering aan mij. dus Dat, dat, dat werd nummertje, er werd gedraaid. Ja. Dat blijft dat beklijft, heet dat, hè? Ja. ja, precies. En uiteindelijk heb je zelf die plaat ook gekocht. Ja, ooit een keer op de Rommelmarkt. Op de Rommelmarkt, ja, ja zo gaan die dingen. Ja. ja, dat kan allemaal gewoon op de Rommelmarkt of in de platen-NCD-beurs. Ja, Fischer, uh, Ja, hebben we hoog tijd uh, dat we dat gewoon gaan ja, horen. Ja, dat een tijd met muziek. Ja, want uh, dat moet hier uh, niet gek worden. Uh, ja, vies dus. Kerkhof. Ik zoek de rust van een kist. Van een lange houten kist. In een hoekje van een kerkhof waar geen tuinman komt.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 Ja, Jan Fischer was dat uh, met het Kerkhof. Had een uh, uh, lekker plaatje ook voor... Uh, want hoe oud was je broer eigenlijk dat hij dit Nou, draaide? die was 62. Ja, dat, uh... nee, maar dat hij, nee, maar dat hij dit draaide. Oh, dat hij dit draaide. Oh, hij dit draaide uh... Nee, maar dat je daarna, toen hij 62 was, dat jij alvast wel een plaatje had gekocht. Ja, toen had ik een lange plaat gekocht. Nee, okay, ja. Ik heb er een aantal jaren later begonnen met platen te kopen. Oh, wat op jij zelf. Uh, toen, je dacht van, wat hij kan, kan ik ook. Ja, nou, maar uh, hij is er... Uh, want hij ging een gegeven moment naar, naar Kenia toe en hij is naar Japan oh, geweest. Oh, zo. En dus uh, Afrika, ja, Afrika, Afrika nou, is Kenia. Ja, dus hij was echt een avonturier. Dus, uh, en in die tijd dat hij er ni niet was, dan maakte hij wel wel misbruik van zijn pick-up natuurlijk. Oh, je hebt wel heel voorzichtig doen natuurlijk, want ja. de voor je het weet, merkte hij het. Ja, hij ja, merkte oh, alles heel goed hoor, want... Uh, als ik een, een uh, boekje had gelezen, een stripboek, of wat dan wist hij precies dat ik het gelezen had. Oh, het was, een, was hij zo uh, precies? Ja, hij was heel erg precies. Oh, dat is toch wat... Uh... Maar wat vonden je... Ja, viesje was toch wel een beetje in die tijd, want we hebben het hier over de jaren zestig volgens mij. Ja. Was toch wel een beetje uh, rebels en zo? Ja, nou, het was inderdaad gewoon wel iets aparts in die tijd. Ja. Maar uh, wat vonden je ouders daar dan van? Nou, vonden jullie dat, ik... dat wel goed? Nou ja, die vonden dat uh, kennelijk nog wel goed. Maar later, ja, op een gegeven moment kwamen ze dat geloven. Ze werden ze dus heel streng geloven. Oh. Dus, uh, oh ja. ook dat feester, nog? Ja. Niet alleen naar Amsterdam. Want jullie zijn er weer naar Amsterdam gegaan. Niet alleen naar Amsterdam gegaan, maar ook nog maar weer in het geloof. Uh. Ja, later weer, het, uh, toen rond mijn tiende, zijn ze heel erg aan geloven. Ja. En toen. Uh, Mochten we alleen maar de Bijbel lezen. Mochten we natuurlijk geen, uh, geen, geen, van, niet van die Duivels muziek uh, draaien. Nou, zo. Was, was dit echt Duivels, ja? Ja, het kerkhof. Ja, ja dat het kerkhof, dat krijg je dat je er al. wel. Ja, Pot van me, Ja, nou, zeker. Frans Schubert. Ja. Nou, dat is al, uit de tijd dat mijn vader nog... Dus eigenlijk niet het Frans Schubert. Met mijn vader, die, uh, die, die, uh, die bewerkte zelf. Die zong dus, uh, wat ik zei, hij uh, speelde heel goed gitaar. En hij bewerkte ook uh, die lieder van Schubert. Oh, ja? voor, voor gitaar. Oh ja? De, de, de pianomuziek werkte helemaal uit voor gitaar. Dat was nog niet gebeurd? Uh, niemand had Ja, ook... dat was misschien wel gebeurd, maar hij deed het voor zichzelf. Omdat hij, in die tijd hadden mensen gewoon geen geld om altijd alles maar te kopen. Dus dat deed het gewoon zelf. Ja, precies. Ja, zo simpel was het toen. Want ja, het was... Ben je zelf ook iemand die het allemaal gewoon zelf doet? Ja, nou, ik ben wel altijd sterk geneigd. Ja, om het gewoon zelf te doen? Zelf te doen, ja. Ja, heel mooi. Ja, dat ja. mooi. Ik zit ook dingen zelf op muziek, dus... Uh, oh ja, nee, precies. Die gedichten ja, die vallen je ja. gewoon binnen. Nou, daar gaan we het straks zeker even over hebben. Ja. Uh, welk nummer wil je horen? Want ik heb nu uh, nog steeds een van, van twee uh, kant, kant twee. De, de, de eerste. Weitebe. De één kant, de, de, het eerste. Abendrood of zoiets. Im, Abendrood. Im, Abendrood. Uh, ja, in het, uh, in het avond, uh, avond, waar, gloren... Avondgloren, ja. nacht, avond. Nou ja. Ja, want hij is dus. Uh, Hans-Jurgen Albrechts. Maar het mooie wat? van mooi van, nee, is dat jij dus uh, eigenlijk de stemtype heeft wat mijn vader ook had. En dat, dat, oh ja? Van het, bijzonder ontroerend eigenlijk. Oh, dus dit is, uh, dit is eigenlijk een nummer waar jij wel van in tranen. Uh, kan raakt. ik in tranen maken, ja. Oh, nou, we, we gaan het. Uh, maar ik maken. heb het vandaag al een keertje gedaan, dus. Het zal het okay. nog wel lukken? Ja. Nou, Kijken of we het droog houden, anders neem je nog even een slokje van die heerlijke sap. Hier op 501, Schubert, uh, door hans Jurgen en Amflügel uh, gibt es uh, Gert Masurén. Dus dit is uh, Im Abendrood. Let vooral op die stem. Oubis oh, straal When the does... Op Radio 501. Uh, klassieke muziek dus. Hoor ik hier. Klassieke muziek. Ja, dat, dat klopt, ja. Dat uh, kan kloppen, zeg jij? Ja, want het, ik ben dus in mijn, uh, mijn kindertijd... ...ben ik gewoon eigenlijk zo met klassieke muziek opgegroeid... ...en met volksmuziek... Wow, wow wat krijgen we nou? Ja, sorry hoor. Uh, met volksmuziek en klassieke muziek opgegroeid... ...en... Uh, dat ik gewoon later, gewoon, toen, de, toen ik eigenlijk in de wereld belandde, in mijn, in, in mijn jeugd, in mijn in puberteit en zo. Ja, wanneer kwam jij in je puberteit? Nou, dat was van 16, 17 jaar. En dat ik ook met, met vrienden en zo, die, dan van, dus die de popmuziek uh, lief hadden, zeg maar. Ja, dat moest uh, van vrienden komen, begrijp ik. Ja, in feite wel. Toen dacht ik van, ja, als zij dat mooi vinden, moet het, ik ook, uh, moet het toch wel wat zijn? Daar ben ik ook naar gaan luisteren. En zo, toen ben ik er gewoon eigenlijk... Nou, echt naar de popmuziek geluisterd en, ja, en Want, wat, wat wat voor, want er werd, werd thuis veel muziek gemaakt, want 16 jaar, je woonde gewoon nog thuis? Ik uh... woonde thuis, dus ik heb nog heel lang nog thuis, oh, je nog je thuis hebt, gewoond. Ja. Oh, je hebt heel lang nog thuis gewoond? Ja. En toen ging jij de popmuziek in, dat was allemaal wel goed van je ouders? Dat vonden uh, ze allemaal wel... Ja, nou, ik trok me er gewoon een gegeven moment heel weinig meer van aan natuurlijk. dat Ja, zo, zo pubers hè. Ja, niet dat ik nou ruzie had en zo had, maar ik ging gewoon mijn eigen gang. Ja, nou ja, mooi. En dat mooi, doet mooi. Doe nog steeds. Gewoon je eigen gang? Ja. Ieder zingt zijn eigen lied? Ja. Uh, want je had toen wel je eigen spelen, gewoon op je kamer staan of ja, zo? Ja, op een gegeven moment wel, ja. Ja, nou, dat uh, zo gaat dan natuurlijk. Uh, en uh, het nummer dat we gaan draaien is uh, uh, Randy Newman. Is dat ook een van de eerste artiesten die jij uh, nou, hebt leren die... kennen via die vrienden? Want... Nou, niet zozeer. Maar op een gegeven moment kom je er, raak je erin. En ja, de, ik moest, moet gewoon LP's uitzoeken van die ik gewoon uh, graag draaide en zo. En dit is al eentje van... Ja, het was een nummerplaat, uh, uh, dat is Randy Newman, uh, de plaat Sail Away. Ja. Dat is een plaat die jij veel draaide. Die draaide ik veel, ja. ja. En wanneer zet je dan zo'n plaat op? Nou, ja, gewoon als ik s'avonds op mijn kamer zat. Dat was, na, dat was al eigenlijk toen we naar, uh, naar Venhuizen waren verhuisd, naar hem. Oké, okay, dat jij ja, ja, he, naar hem verhuisd, ja, ja. dat niet heel raar eigenlijk. ja En daar zijn we dus, daar ben ik eigenlijk ik ook een eigen ruimte en zo, dus een... Uh, daar ben ik ook steeds meer mijn eigen ding gaan doen. Ja. Dat was mijn 17 jaar dus. Dus daar is dan wel begonnen dat ja. die eigen gerijd heeft. Oké, okay. heel ja. ja, goed. Um, Sale away, gaan we er gewoon naar luisteren? Lijkt ja. me een goed idee. Dus dat uh, van Randy Newman. Uh, ja, hij moet nog even instappen volgens mij. Ja, nou, dat komt hij hoor. Ik ben benieuwd. Eigenlijk nog steeds benieuwd. Nog, nog steeds benieuwd. Dat duurt lang. In America, you get food deep. Won't have to run through the jungle and scuff up your feet. You just sing about Jesus and drink wine all day. It's great to be an American. No lion or tiger, ain't no mama snake Just a sweet watermelon in a buckwheat cake Everybody is as happy as a man can be Climb a boy, little walk, say away with me Sail away Sail away. We will cross the mighty ocean in the just bay. Sail away. Sail away. We will cross the mighty Take care of his home and his family. You'd be as happy as a monkey in a monkey tree. We're all gonna be in a merry. Human in de platenkast van Anton Griefkes. Ja, dat zal zo Op de website hebben aangekondigd de Hoornse Gerrit Komrij. Ja, de Hoornse muzikale Gerrit Komrij moeten erbij zeggen. Uh, je hebt wel zelf gedichten geschreven, maar uh, het is niet. Uh, ja, hoe vind je die titel eigenlijk? Want dat hebben we maar bedacht bij de radio. Ja, God, ik uh, voel me toch wel een beetje erg geëerd met de, met de titel Ger Gerrit Komrij natuurlijk. Hè, want uh, ja. dat is wel iemand die, uh, die zelf ook nog ook erg productief geweest is. En dan wil ik van mezelf. Uh, ik ben meer, nou, maar als het dan gaat over muzikaal, dan klopt het wel een beetje. Ja, maar Gerrit Komrij was toch zeker ook wel een, ja, uh, een, de, een dichter, uh, maar ook iemand die... die bloemlezer. Ja, de bloemlezerij. Dus in dat opzicht uh, klopt het wel een beetje, ja omdat ik gewoon heel veel eh, muziek, uh, gedichten van uh, allerlei 20e tw eeuwse dichters op muziek heb gezet. Ja, wat is nou uh, een beetje een stomme vraag eigenlijk weer? Noem nou eens een dichter waar jij heel zelf best wel idolaat van bent. Ik weet niet of nou, je ja, dat kunt zijn hoor. Nou ja, hoe dat uh, gewoon ook. Uh, het is voor mij ook gewoon vaak de combinatie tussen de muziek die erbij ontstaat, zeg maar die ik ja. gewoon uh, vaker gewoon bij hoor. En de tekst, gewoon, dat samen, dat je denkt van. Uh, ja, wat ik zelf dus gewoon go goede dichter vond, was Jan, Jan Engelman. Waar ik ook ja. heel veel van de muziek heb gezet. Ja, wat, wat, voor gedichten, wat voor gedichten schreef je dan? Was dat heel beeldend of waren het verhalen? Uh, uh, nou, vaak ook uh, juist meer uh, zo van Ambrosia, wat vloeit mij aan, uw schedelveld is Koele cool, Maan. schedelveld is Koele cool, uh, Maan? Alle en ook, Dus Dat, soort, dat, soort, dat teksten, soort teksten, weet je wel. Ja, dat klinkt wel heel virtuoos. Uh, ja. Dus. Ja, dus, maar dan, dan, dan lees je dus zo'n gedicht. Ja, ik probeer hem dat even in te belden. Hè. Je leest een gedicht en je ziet gelijk een melodie. Ja. Dus, Ambrosia, wat vloeit mij aan uw schedelveld? Is koele maan en alle appels blozen. Ook langgezellen die ik vond, o zoete, zoele kindermond vol zeescherm en van rozen. Om muziek ja? in het mooie gedicht, om minnares, een slanggedicht. Er is een god verscholen. Zo'n. Ja, maar, maar, maar hoe, hoe, hoe, hoe komt die melodie dan tot je? Want ik kan me. Waar, waar komt dat vandaan? Dat weet ik niet. Geen idee. Maar er is niet Misschien naar een... een andere dimensie vandaan? Ik weet het niet. Nee, maar is. is uh... Doet het je het, te denken aan de klassieke muziek die je vroeger veel hoorde, of de, de, de het muziek zou die veel kunnen, gedraaid het, werd thuis? Het zit hem ook in het ritme van de, van de, van de teksten, gewoon de, een, een dichter, die op, op, uh, daar die die, zit een ritme in een, een gedicht. Ja, ja dat is, een Gaan. goed gedicht heeft natuurlijk een goede cadans. Cadans, ja. ja. En die cadans die draagt, zeg je, ja. de melodie eigenlijk al in zich. Ja, in zichzelf. Nou ja, ik, ik vind het, bedoel, je, kan, je zou er bij wijze van spreken ook een, een hoempapaan van kunnen maken. Dus het is een... Het, ja, ik, misschien komen we er nog op, maar ik, uh, ik wil dat wel graag even weten. Misschien oh. dat we een nummer horen dat... We hebben nu die melodie even gehoord. Ja. Uh, dat we een nummer horen dat daar dan weer erg op lijkt. Ja. Uh, dit nummer in ieder geval niet. Het is van de Beatles. Uh, Norwegian Wood. Uh, waarom, waarom specifiek dit nummer? Want Beatles hebben natuurlijk al meer geschreven. Ja, God, ik, het ik, ik, ik uit, ben echt een, een Beatleman natuurlijk. Ja, je, uh, ben je, ja, je bent... Uh, je krijgt krijgen die vragen weer natuurlijk. De Stones of de Beatles. Ja, maar ja, ik ben de Beatleman dan. Je bent de Beatleman. Ja. Uh, ja, en ik vind het uh, gewoon een heel mooi, mooi nummer. Gewoon. Ja. ja? Ja, ze hebben het ook heel mooi geschreven volgens mij. Maar, ja, ja, ja. ja, ja. Dus, maar waarom dit nummer dan zo mooi? Of moeten we er eerst even naar luisteren? Luisteren En dan gaan we er gewoon diep over ja. nadenken. Wat er nou zo mooi is Jan. Norwegian Wood Nou ja, goed uh, Het kan zijn dat er een kras in zit Ik zie er wel een, een, een ernstige streep Maar volgens nog uh... Nee, gaat goed Norwegian Wood I a girl Or should I say op Radio 501 in de platenkast van Anton Greefkus hier in de studio. Ja, uh, Norwegian Wood, we hadden het er net al even over. Wat is er goed aan Norwegian Wood? Nou ja, ja moet je dat nog gaan toelichten? Ja, dat lijkt me gewoon vrij overbodig. Ja, bedoel, dat kunnen de mensen thuis ook wel bedenken. En over smaak valt niet te twisten. Dat is ook nog wel zo, want er zijn natuurlijk ook luisteraars die van de, van de Stones houden ja, en die zullen misschien zeggen ja, wat een, wat een doetjesmuziek. Maar ja, de Stones hebben toch ook een hele andere... Ja. Uh, C-Train uh, krijgen we eraan. Ja. Uh, ik ken het niet, maar uh, dat, komt wel, dat is niet heel gek. Want ik ken ook wel eens artiesten niet. Dat, nee. uh, daarvoor, werk je, daarvoor werk je ook bij de radio, dat je artiesten kunt leren kennen. Ja. Uh, je wilde heel graag het eerste nummer horen ja. van, uh, van, dit al, uh, van dit album. Ja. Is is het het even, uh, album heet ook gewoon C-Train? C-Train ja, was de eerste, denk ik een de eerste LP okay. uit uh, 1970. Dus meestal de LP waar dan nog het meeste uh, tijd in is gaan zitten, toch? Ja, ik weet het dat niet al hoeveel al tijd erin zat, de... maar het is gewoon het is een. Uh, het is natuurlijk een rock ja. country rock groep. Ja. Country-rock, ja, ja. ja. En, uh, maar ja, ze hebben een hele mooie teksten erbij. En het, het zit een, een soort religieuze lading. Oh, dus, oh, dat vonden je ouders wel goed, dus? Nee, nou, daar hadden mijn ouders niets mee te maken. Dat was, al, dat was al voorbij voor mij. Oh, dat was, toen woonde je op jezelf? Nee, maar toen was ik al voor godlos. Oh, die was je al van God los. Oh. Maar je blijft even goed banden houden met je verleden. Natuurlijk, je wordt er toch je wordt door. Nee, er doorgevormd. Ja. Dat geeft het ook met Bijbelse teksten die je dan toch weer, uh, toch ja. allemaal nog wel kunt reciteren ja. waarschijnlijk. Ja. Uh, C-Train dus. Die ja. Bijbelse teksten, dat vond je toen niet erg? Ook al was nee, maar dat zijn die allemaal Bijbelse teksten, maar het is gewoon uh, prachtige, prachtige muziek, vind ik het dus. Even kijken want het is het nummer I'm Willing. En waar zit dan die, uh, waar zit die Bijbelse... Uh? Nou, die zit in het volgende nummer van de, uh, de Song of Job. Oh, Song of Job. Ja. Wil, wil je die nou niet horen eigenlijk? Nou, dat kunnen we ook wel wat doen eigenlijk. Misschien wel een, uh, Misschien wel aardig, een heel erg he? mooi nummer ook. Ook een heel mooi nummer. Dus eigenlijk I'm ja. Willing en... Ja, ik, ik wil verder niet uh, te veel beïnvloeden hoor. Ik bedoel, daar niet van. Ik probeer dat nu nog even te richten. S uh, Song of Job. <mys> van S U Train. Song of Job. Hear now the tale of Job, a righteous man who had a loving wife and ten sons and seven daughters. His fields were always ripe with wheat and corn. He had ten thousand camels and five thousand sheep and three thousand head of oxen. At sunrise, You would find him on his knees singing Yahweh Jehovah One day in the court of heaven All the heavenly hosts were gathered there In the presence of the Lord And Satan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 Radio 501. Dit is de daverende donderdag op Radio 501. Afternoons met Lucien De Donderdisk. Dit is de Donderdisk van Radio 501. Daverende donderdag. Good. Tech to find radioactive news and relation, standing ovation. up the volume, pump up the volume, pump it up, pump up the volume, pump up the volume, pump it up, pump up the volume, pump up the volume, it up, pump up the volume, pump up the volume, pump it up. Wacht niet zo gauw in de platenkast van Anton Grefkes, maar daar gaan we ook mee door. Want dit was de donderdisc natuurlijk van deze week. De donderdisc Bounce Sound met de nummer Bang. Op Radio 501 gaan we verder met de platenkast. De platenkast van Anton Greefkens. Ja, welkom terug uh, in het uh, tweede uur alweer. Uh. Ja. Wat gaat het weer snel, hè? Jazeker, de tijd vliegt. Nou, dat is uh, wat ik je brom. Uh, en de plaanspeler gaat ook weer brommen volgens mij. Uh, want het nummer wat we gaan draaien is van Paul Simon volgens van mij. Paul Simon, ja, van Graceland. Van LP Graceland. Ja, van Graceland uh, en het uh, nummer ook Graceland. Heet ook Graceland, ja. Zullen we gewoon uh, gelijk gaan luisteren? Want ja. zo, hoe eerder we daarmee beginnen, uh, des te sneller komen we erover praten. Ja, zo is het. En ook van genieten. Dat is allemaal, gaat allemaal automatisch. Uh, nou. Heerlijk, lekker! Nou, dankjewel voor deze muziek trouwens. Al oh, tot nu toe al, vast. Is Paul Simon 25 jaar? Waar staat hij, geloof ik? Die nee, die 25 jaar, deze LP. Ja. En die heb ik gekocht toen hij net uitkwam. Dus. Oh ja, ja, je bent dan een van de eerste. Ja, nou ja, tenminste. Ik zal het. met die 50 miljoen anderen. Ja, precies. <lacht> Graceland. Samen met. Uh, hier zit dat uh, Black Mumbo allemaal Ze Zit er allemaal bij. Ja. Er allemaal bij. Ja. Nou, een hele feestje compleet. Lekker zomers, Afrikaans. Op Radio 501, dat weer buiten nog steeds bijzonder aangenaam is. Dus ik zeg: zet je tablet even aan en luister dan gewoon naar Radio 501 op tunein.fm. The Mississippi Delta was shining like a national guitar. I am following the river down the highway through the cradle of the civil war. I am on graceland, graceland. Memphis, Tennessee, I'm going to Graceland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 Van Paul Simon. En uh, de Nuwakkuboel. Ik uh, ben die naam vergeten, hoe heet ze ook alweer? Nou, er zijn een hele een hoop deelnemers. Ik heb laatst nog eens de een documentaire gezien. Er was zo'n lijst ook al. Oh en ja? Oh, en deze, überhaupt deze plaat. Ja. Ja, want hoe groot was dat gezelschap ook alweer uh... Nou, er waren, waren meerdere uh, medewerkers ook uh, een accordeonist die speelde uh, ergens uit de, diep uit Zuid-Afrika vandaan. Ja. Die speelde op een heel aparte manier accordeon ook. Uh, die had ook special laten stemmen. Oh ja. Op de aard van op de toonsetting van de, van de, van de volk daar, wat daar woont. Ja. Nou, te gek. Heel, die, toch... heel, ja, die hele documentaire is nog wel ergens terug te zien, Ja, die, ja die is gewoon op uh, Uitzending Gemist gewoon te zien, hoor. Uitzending Gemist.nl uh, 25 jaar geleden, dat is ongeveer de tijd dat jij uh, bij een zeker koor uh, bent aangeland. Want je vertelde al eerst over ja. uh, Sappho waar je ja. bij hebt gezongen. Ja. En toen kwam je in één keer bij het Hoorstbissel tijdens het mannenkoor. Ja, toen kwam. Pardon? Ja, nou ja, ik was toen uh, bij Sappho Op een gegeven moment had ik, toch, uh, had, ik, had ik genoeg gezongen, lang genoeg gezongen. En tenminste uh, vond het eigenlijk niet zo. Uh, niet zo uh, daar was op een gegeven moment op uitgekeken gewoon. Ja, Safo is een hele bekende vereniging nog steeds. Ja, die wat, dat is de oudste zangvereniging van uh, Nederlandse beetje. Sowieso. Zo, zo, zo. Ja, de gevestigde aan de gedemptateurfaven. Ja, en waarschijnlijk toen die op werd opgericht, was hij nog niet gedempt. N misschien nog ineens ja, ik heb geen idee eigenlijk. Maar nou, dat ding is in de 19e eeuw, uh, eind ja. 19e eeuw gedempt. Ja, Maar in ieder geval, uh, toen ik daar een water gekeken ben ik. Uh, en dacht ik well, ik wilde er wel De zingen. En de buurman, die, uh, die was de oprichter van Gerard Beemstmoer. De oprichter van de Piezersmannenkoren. Want waar woonde je toen? In Saturnushof. Oh, is dat hier in Hoorn? Dat is hier in Hoorn, ja. Oké, okay, ja, in een van die uh, nieuwbouwwijken. Waarschijnlijk een planeet... Ja, planeet... Bonanza-dorp heet, noemden ze toen. Bonanza-dorp? Ja. Oh ja, waarom ja. heet ze dat nou weer Bonanza-dorp? Omdat het gewoon allemaal hout... Uh, toen de tijd waren het allemaal uh, bekledingen aan, aan de huizen. En, het leek net, nee, het leek net. en toen had ik een de televisieserie Bonanza. Ja, en Die hadden de... allemaal houten decors. Ja, houten decors. En dus uh, op die manier. Oké, okay, ja. grappig. Nou, dat uh, zal leer je weer wat. Uh, maar een soort planetenbuurt uh, verwacht ik zomaar. Ja, ja, bij de, ja uh, dat heb je eigenlijk in de jaren zeventig gebouwd of zo? Of, zeventig, uh, ja. ja, in de jaren zeventig ben je overal van die planetenbuurt ja. uit de grond gestampt. Ja, precies. Op deze manier gaat dat altijd al parallel en ja. zo. hè? Maar de buurman die, zat bij, die, had, die had het hoorst Byzantijns mannenkoor opgericht. opgericht ja. Maar goed, dat is nog niet de reden om daarbij te gaan. Nee. Of wilde de buurman gewoon beter leren kennen? Nee, nou ja, misschien was het ook een aanleiding geweest. Maar, uh, maar ik wilde gewoon weer zingen. Dus. En nee. toen ben ik, dezelfde avond stond ik daar in het uh, in in donker zaaltje achter de, de Koepelkerk. Ja. In de, de Drie Tulpen, waar toen nog helemaal, nog helemaal een, meer op een fietsstalling leek als op een fietshoek leek. Als op een, uh, wat het nu is. Oké. Okay. Dus. En maar, zo is het begonnen. Ja, zo is het uh, begonnen. Maar uh, je hing over de schutting en je zei, zei van, hey, yo, hey, ik heb, uh, hey, ik heb een koor opgericht. Wil je, wil je ook eens mee zingen? Nee, nee. Ik zag hem en ik wist dat hij dat gedaan had. Hij zei, kan ik mag niet mee zingen? Hij zei, kom maar. Nou. Ja, nou, dat, zo, dat was de auditie. Ja, dat was de auditie. <laughs> en ik begon bij de baritons. en later, Aan het eind van de avond zong ik bij de Eerste de mee. Kijk, jij ja. hebt een vrij hoge stem. Net als je vader dus. Uh, ja, zoiets. Lijkt jouw stem op die van je vader of uh, heb je geen idee? Geen idee. Dat zou iemand anders uh, moeten ja, vergelijken. Ja, precies. Ja, want ja, we ja, hebben natuurlijk al eerder die Schubert-tenor gehad. Ja. Die Gretchen. Nee, hoe heet die man ook? Al ja. Oh, ik heb hem hier nog staan, wat handig zeg. Maar je, je kwam daar dus bij. Dat, maar waarom dacht je dan uh, dat dat leuk zou zijn? Want er, waren natuurlijk wel, er zijn in uh, West-Friesland uh, zat koren. Ja, het was, uh, het was mooi dichtbij. De buurman die woonde ook dichtbij. Ja, en die, die ken je die alvast, dus dat ja. scheelt. Hoef je die niet meer te leren kennen. Nee, zo scheelt allemaal. hans Jürgen dus. Albrechts, dat ja, was die tenor. Ja, ik heb even teruggekeken voor de mensen die op Wikipedia al zaten te snuffelen. Dat hoeft helemaal niet, joh. we hebben gewoon radio. Ja. Uh, goh, maar in die tijd begon het dus ook een beetje van dat Graceland. Ja. Is dat, uh, want hij klonk nog vrij punt gaaf. Is dat die reden ook dat hij achter de, al gauw in de platenkast belandde, zeg maar? Nou, hij is natuurlijk redelijk snel, ik, heb natuurlijk, ik vond het heel mooi LP. Maar ik, had, ja. ik zeg, ik heb 1000 LP's staan, dus oh, als ja, je precies. weer een keer naar een LP toekomt. Dat is ook altijd na. ben je 25 jaar verder, zeg jij. Ja, precies. Maar nu ja, was je documentaire en haal je hem weer tevoorschijn. En nu ook met dit programma ga je ineens ook weer... Uh, en ik, trouwens, ik, had mijn, uh, uh, mijn, uh, ik heb mijn pick-up weer ook een ereplaatsje gegeven in, in, in de woonkamer. Kijk, wat, wat zo'n radioprogramma al niet kan doen, mensen. Nee, Echt, kom gewoon een keer langs en je plaatsspeler staat ineens op een heel andere plek. Dat ja. is heel wonderbaarlijk. Zo is dat. Zo, zo gaat dat. Uh, wat we gaan naar draa draaien is trouwens, uh, en, uh, hebben helemaal niks met Byzantijnse rieten te maken. Byzantijn is natuurlijk kerkelijk muziek, wat ook weer raar is voor iemand die voor God los is of niet. Ja, maar je zeg altijd, God is de grootste sponsor geweest van, uh, van muziek, dus, ja, uh, dus, ja, dus ik zit er bijna aan vast. Ja, en verder hou ik gewoon van alle muzieksoorten, of heel veel in ieder geval. Want ik zeg, van, hoe meer je muziek je houdt, hoe meer je geniet in je leven. Kijk, dat zijn de boodschappen mensen. Ja. Uh, uh, ja. ja, want dit is uh, Sparks, hele luchtige, vind ik hele luchtige muziek. Dat ligt me lekker Sparks, een beetje be sparkles Ja, Sparklesachtig. Sprankelend. Ja. ja. Dat en het nummer in 1918, dat gaat geloof ik over een uh, over een, een tweetal mensen dat een beetje in de tijd is blijven hangen. Ja. De, alles trekt aan zichzelf voorbij. Uh, alles verandert behalve zij. Die, uh, die lijken gewoon nog een beetje op uh, op toen, op toen in 1918. Dat toch nog, hè? dat mensen nog leefden en zelf woonden in 1918. Uit 1918, want deze plaat komt uit 1972 of zo toch? Ja, zoiets. Dus dat, uh, even kijken, ik moet het van handen. Ik ga hem maar terugzetten. Stond hij hier aan? Nou ja, hij stond nog niet omhoog, dus dat, uh, dan komt hij alsnog. Gewoon uh, uh, in eind 1919. En zo is het maar net. Het is uh, verdorie al 2012, het is alweer bijna een 100 jaar later. Dus die mensen moeten wel eens een keer veranderen gewoon. Johnny was a soldier with the Allies, Johnny was a soldier all the way, Johnny was a soldier with a fun side, Johnny let you laugh a lot each day, Johnny met a girl who was a beauty, Johnny never thought to live in sin, you do you take this girl? Yes, I take this girl, Johnny had a next of kin. They were happy as they were, so anything along would change, but they were never. It ain't exchange for these two It ain't 1990. Everybody in Missouri knows them Everybody there has seen their car Everybody's seen their the steamer Everybody knows it's Johnny's car Ravers you see John will drive to mock To watch a bit of Pasco steaming by Johnny and his bride Johnny and his car Without change of any kind And they were happy as they were Everything around had changed Well it ain't 1980 Except all these two It ain't 1980 St. Lou are with the lady by the name of Miller is. Wouldn't it be nice to help that Johnny, kind of play a lap Santa Claus? She and many other St. new people bought a journey quite that fancy car. And a modern home threw away his bone, bought his wife a pair scarf. Johnny thanked the St. Lou folk, but told them in a voice so sad, that he would not stay as Ja, dit is uh, Sparks van Zit, met It Ain't 1919, en uh, dat is een waar woord. Het is Florie 2012, en het is zomer. En uh, ja, is het een plaat die je veel gedraaid hebt, uh, Sparks? Deze, die draaide ik heel veel, Ik vond het is gewoon hele leuke muziek ook. Dat, uh, ja, wat vind je er dan zo leuk? Ja, oh, gewoon een beetje dwars, ik vind het een beetje dwars muziek gewoon. Ik heb geen dwarsluit gehoord. Nee, ik ook geen, dat hoeft ook niet. Oké, okay, nee, maar het was in de zin van... En, uh, het gewoon een beetje, gewoon, uh, ook van uh, uh, uh, toonsoort wisselen en dat soort dingen, weet je wel. Ja. En gewoon dat een beetje... En dan met van die, van die viooltjes erachter en zo, dat vind ik uh, lekker klinken gewoon. Dat kwam... Uh, kwam ja, de, precies. Nou, ik, ik vind, vind, het, nee, lekker, vind het heel frivool klinken, heel, heel uh, speels. Als je speels speelt, dan... Uh, Weet ik niet. Nou, ja. goed. En kom, Ik kom er nu een beetje door de tijd in, dus ik ga er een beetje naar weer een. Uh, wat anders. Even wat anders. Ja, Donovan. Donovan, uh, Donovan ja. Dat Donovan, dat wordt hem dan toch? Ja. Um, het nummer dat je wilde horen is Hurdy Gurdy, man. Ja, ja. gewoon de titelnummer. Ja, het nummer, dat, was, dat was gewoon. het eerste een nummer van, wat je dan hoort. Het e eerste nummer wat je hoort. Je gaat uh, nog niet alles draaien, dus. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Uh, maar, uh, waarom Donovan? Nou, ik heb het altijd uh, een heel prettige muziek gevonden in de tijd. Ik was er, op mijn kamer als je dat, kon je lekker naar het werk bij wegzwijmelen. Weg het was uiteindelijk de jaren zeventig. De flauwe, pauwe tijd natuurlijk. Hè. Oh, ja, daar deed je natuurlijk helemaal mee. Nou, dat viel wel mee, maar ik, dat, het was wel de tijdgeest. Ja, precies. Dus je hoeft niet altijd mee te doen. Deze is iets gedraaid volgens mij. Hurdy-gurdy Man van Donovan. cast down through all eternity the crying of humanity tis then when the hurdy-gurdy man comes singing songs of love Die man, terwijl hij nog even doorgaat, Donovan, maar uh, volgens mij is hij vrij gijzigd uit als hij ja, kwaliteit zou hoor. Ja, inderdaad, ik hoorde bijna de achterkant er bijna doorheen. dus. Ja, wat staat er eigenlijk op de achterkant dan? Het rijdt achteruit, hè? Oh ja, ja, en dan hoor de duivel. Oh, dat, dat zal natuurlijk wel weer bij deze muziek. flauwe power, weet alles de duivel genoeg. Die duivel zich toch, uh, die, die, voor, ja, die doet, vertoont zich natuurlijk in vele gedaties. Ja, precies. Ook als hij volslagen een uitspreekt. Um, uh, het volgende nummer dat we gaan horen is van uh, Crazy Horse, met, is het, uh, met of zonder Neil Young? Ja, zonder Neil De Dat is de begeleiding van Neil Young, maar hier was hij dus even afwezig. Ja, hij was even, even oh, op vakantie. Ja. Het wel, nummer van het LP uh, Crazy Horse, oh, met er gewoon ook gewoon een mooie, mooie paard ja, mooi paard erop mogelijk. eigenlijk. Ja, met een heel mooi paard op de Zit Is het, uh, Mr. Ed? Een soort Mr. Ed, ja, het lijkt het ook. Ja, misschien hebben we wel een foto genomen van... Uh... Het is wel uh, een typische tronie van een uh, Jack, Nietz Jack Nietz Nietzsche. Oh. Danny Witten. Ralph Molina en Billy Talbot. Die zaten er al in die band. En ja. uh, samen vormen zij het viertal Crazy Horse. Ja. Uh, welk nummer wil je daar eigenlijk van, uh, van gedraaid hebben? Ja, wat ik zei dance, dance. Dance, dance, dance. Ja. ja de, was is het een dansnummer? Nou ja. Dat, dat, dat. Je kan altijd op dansen natuurlijk hè? Ja, dat is ook wel weer zo. Nou, ja. uh, laten we gewoon vooral uh, kijken, nummer, uh, nummer drie. Appa twee, ja, ik, heb, ik had hem klaarstaan, maar nu wel. In één keer gewoon, denk ik. Ongelooflijk. Wie zingt er nou eigenlijk? Hij net de stem van Neil Young, maar het is hem niet. Danny Witten uh, zingt. Look at all the things that I got. Nou ja, eigenlijk gewoon look at all the things van Crazy Horse. Uh, het was niet het nummer dat we voor ogen hadden, volgens mij. Nee, zeker niet. Het, het nummer dat we voor ogen hadden was dit nummer. Even kijken. We beginnen gewoon ergens hier. Dance, dance, dance. Ja, dit was het. Ja, dit is ook iets meer een dansnummer. Ja, uh. precies. Het andere was niet echt om aan te dansen. Volgens dat ging meer over het materialisme, het volgens mij. Ja, een beetje schuifelen meer ook. ja. Okay, dun, dun, dun, dun. Ah, hier zingen de anderen ook weer mee jongens. We ja. ja, ja, ja. gezellig samen zingen. Oké, okay, nummertje, volgens mij. Ja. Heeft uh, Neil Jong deze zelf ook niet alles gezongen, volgens mij. Nou, het zou kunnen. Maar je zou het wel eens ergens gehoord kunnen hebben hoor. Het zou zomaar kunnen natuurlijk. Ja. Crazy Horse is natuurlijk niet de geheel in de muziekwereld. Ja, ik heb nog geen melodietjes voorbij horen komen maar, uh, die dan ook wat Ambrosia leken, wat jij eerder, uh, eerder nee. zong. Nee, dat uh, Met ja, dat dat een beetje fantasie uit. kan je het hier overheen zingen, ja. maar... Uh, nee. Nee. nee het, uh, misschien uh, gaat het nu komen, Yes. krijgen we straks op de platenspeler. Uh, Oké, okay, ja. Yes, jij zegt uh, dan gaan we weer een beetje terug naar de Beatles. Ja, dan komt er de zingen in de koffer van, uh, van de Beatles. Oh, oh je even, wilde even, eigenlijk uh, gewoon twee nummers horen van de Beatles? Ja, precies. Even en dat mag thing. ook gewoon hoor. Ja, nee, maar goed, dat geven we er niet. Maar ik denk, uh, oké, okay, yesterday dat was, heb ik ook een yesterday, flink, yesterday. flink aantal uh, oh. LP's van dus. Ja, maar uh, yesterday of? Uh, nee. Every, every little, little thing. Every little thing. En uh, wat, wat vind je, want vind je dat ook een mooi nummer uh, in de uitvoering van de Beatles? Of specifiek van uh, allebei, Yes? Hè, dus ik vind het ook een, mooi, een mooie uitvoering. Even kijken hoor. Ik moet hem even, even goed leggen. Ja, daar is hij. Uh, yes, uh, Every Little Thing. Uh, zullen we gewoon gaan luisteren? Ja, zullen we wat even doen? Ja, hoe meer muziek je dus nog kunt luisteren ja, daarom, hier, uh, in de, de plaatkast van Antwoordgevers. staan heb die Anton stapel niet voor dus... niks meegenomen. Nee, precies. Nou, dan gaan we gewoon weer verder. Normaal gesproken kun je natuurlijk twee nummers uit elkaar draaien, maar we hebben maar één plaats spelen. Ja. Een beetje nadeel eigenlijk. Ja, zeker een nadeel. Je had hem wel even kunnen meenemen, is Ja. Nou ja. Uh, volgende keer. Uh, volgende keer beter. Man. Volgende keer beter. Hè? Every little thing van Lennon McCartney, maar dit zijn gewoon yes. Zijn yes. Ja. Of is het uh, haar yes? Every little thing van, ja, everything little thing dat je van de Beatles kan rijden is leuk meegenomen. Uh, dit was Yes, met een uh, uitvoering van dat uh, bekende nummer van de Beatles, toch? Ja, zeker. Wij zeker weten. Zeker, zeker weten hoor ik hier. Uh, en dat kan kloppen, want uh, dat weten we zeker, want Lennon en McCartney staan gewoon als, uh, uh, in ieder geval als bedenkers van dit uh, melodietje op ja, de plaat. Ja, precies. En uh, ja, wat het, als je zegt, uh, ja hoor, twee nummers van één band mag, uh, mag ook hoor, best goed. Ja. Dan, uh, wat gebeurt er dan? Dan gebeurt er nou uh, de Babies in Black van de Beatles ook. Babies, in Black, in de, uh, Babies in Black van de Beatles. Ondertussen leg ik even de plaat uh, op, op de speler. En hij is gewoon nog aan het draaien. Dus ik ben bang dat hij gelijk ook gaat spelen. Voor uh, Sale, is het, uh, is het het eerste album dat je kocht van de Beatles? Of, uh? Nee, het, nou, wel een van de eerste in ieder geval. Oké, okay, ja. Ik heb, ik heb ja. Want wel, welke plaat van de Beatles was jouw eerste? Wat was jouw eerste kennismaking met de Beatles? Want dat is altijd wel weer leuk om te horen. Nou ja, dat waren de, uh, gewoon. Het is natuurlijk wat je, op de, wat je op de radio toen al hoorde: op uh, Radio Luxemburg en zo. Ja, die commerciële zenders. Nou, toen de tijd was dat de enige, enige zender die ook oh, nog op de God, wat het popmuziek uitzond. En ja, later pas ik... kreeg Veronica. Ja, precies. Die begonnen later pas ja. te pirateren. Ja. Pirateren. Uh, zullen we gewoon draaien? Ja, dan gewoon draaien. Ja, wat wat moet, moet je ik je daar verder over zeggen? Ik heb geen idee. Ja, ja. Ja, jij wel? Nou ja, My Baby's in Black. En I'm Feeling Blue. Oh dear, what can I do? Baby's in black and I'm feeling blue. Tell me, oh, what can I do? She thinks of him. And so she dresses in black.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 She sees the mistake she has made. Dear, what can I do? Baby's in black and I'm feeling blue. Tell me, oh, what can I do? Dressed in black Oh dear, what can I do? Babies in black And I'm feeling blue Tell me, oh, what can I do? Ooh. Ah, de Beatles, Babies in Black And I'm feeling blue Ja, eh, toch weer de Beatles, weer inderdaad Ja, inderdaad, ja Wat een, oh, uh, een samenzang, ja Wat, wat, wat trekt jou nou het meeste aan eigenlijk in de Beatles? Is dat dan een samenzang of is dat de diversheid aan stijlen ja, die ze... Ja, alles wat door elkaar... Gewoon de muzikaliteit gewoon, ja. Ik vind het uitermate... Een muzikale uh, band was dat gewoon. Ja. Gewoon ook... Andere, de mensen de leden afzonderlijk Wat John gewoon op, op zich al deed. En wat... Uh, uh, John Lennon natuurlijk ook deed. Ja. Ja. Is, is, is een beetje raar te vergelijken misschien. Want jouw muziek uh, zou to meer als volk willen... Ja. Of folklore willen... Willen karakteriseren. Ja. Uh, Zie je daar dan ook nog een voorbeeld in? Of is er dan een andere artiest waar je dan heel erg een voorbeeld aan neemt? Nou, ik heb nooit zo erg voorbeeld genomen aan andere mensen. Dat is wel slecht eigenschap van mij misschien. Maar. <laughs> ja, ik, is dat zo? Ja, ik kan me voorstellen dat je wel denkt: van, nou, dat is een artiest die maakt wel een beetje. Nou, daar komt het wel een beetje door dat ik dan toch een beetje die kant heb bij gaan denken. Ja. Want je had ook gewoon heel klassiek alle gedichten kunnen benaderen. Of ja, je had nee, dat was niet. Ik, uh, je hebt tegenwoordig ook gezat mensen die dan een gedicht nemen. en die maken dan er een popliedje van. of meer een ja. rockliedje. Of. Ja, je kan natuurlijk uh, met natuurlijk met een keer alles mee doen natuurlijk. Maar ja, ik volg gewoon mijn hart, zeg maar. Ja, en dat is. Uh, waarschijnlijk gaan we er vandaag niet achter komen waar dat dan vandaan komt. Ja, daar kan je, komt. kom je niet helemaal achter. Want, want mensen, als mensen mij horen, mij horen muziek horen uh, maken. dus op mijn Bandonian of mijn Duitse Constantina. Dan verdenken mensen altijd dat het hele oude muziek is. Ja, oh, oké, okay, dus ouder dan uh, ouder dan, dan, dan dat, de ik en, dat ik zelf ben en maar ik zeg, waarschijnlijk komt het misschien door de tekst of wat dan ook, dat mensen dat denken. Ik weet niet waarom. Nee. Dus. Nou, nou dat is nou wel jammer dat we daar nou vandaag naar doen. Nee, dat, maar dat, dat, was dat nou is leuk. Dat geweest. doen we een cliffhanger, hè? Oh ja ja, ja, ja, ja, dat mensen toch maar een keer komen kijken. Want waar speel je eigenlijk de komende tijd? Nou ja, ik ben al regelmatig in Hoorn te bewonderen en uh, zeg maar op het Houten hoofd of het Oversteijnland of. Hoorn, het schitterende stadje aan de Zuiderzee. Ja, en uh, nog, de, de, de uh, we kijken uh, 5 augustus of 4 augustus. Is dat een zondag? Ben ik in Ekenhuizen heb je de Trekzak uh, Festival. Kijk, dat is ook leuk. Ik ja, speelde de hele spelen daar. Ik heb nog geen trekzak gehoord vandaag trouwens. Kan dat kloppen? Nee, dat klopt. Ja, ik, uh... en, en nu ook weer niet, want dit is Steppenwolf. Steppenwolf, ja. Waar, waarom nou weer Steppenwolf? Nou, gewoon omdat ik dat ook uh, gewoon lekkere muziek vind. Gewoon. Ja, in, in, ja, en en Rus ik, in ik Rusland is... heb je ook steppers. Ja, ik zit ja, even ja, te kijken ja, wat dan. Uh... Ja, maar nooit. Een beetje geforceerd, maar ik denk die, dat is gewoon. Uh, ja. Het is gewoon. Ja, je moet gewoon. Ik heb zoveel platen in die kast staan. dus... Ja, dan is dit het gewoon ook een... een ja, nee, naar, neem dat, neem dat mee. het. Uh, het nummer The Pusher. The Pusher, ja. Van, uh, van de plaat uh, ja. Born to be Wild. Ja. Oh nee, of, nee die, zo heet hij niet, want het nummer staat erop. Ja, zo heet hij dat, play je ook. Ja, zo heet hij ook gewoon. Nou ja, zo zie je maar weer. Steppenwolf, niet Born to be Wild, maar The Pusher. Dus uh, ik moet nou niet blijven pushen dat er nog meer trekzakken in komen. Nee. Nee. Nee. Misschien nog straks iets van een legendarisch concert. Ik weet niet of je nog iets hebt... Uh, nou ja, misschien uh, zelfs kijkend. Misschien even Frank Zappa iets. Oh, Kijk, eens. Ik verkeerd. Zeg, ik, daar zeg ik geen nee tegen. Dat dan niet. En ik ga ook niet zappen. You're man. Vliegtuig weer neer. Steppenwolf. De pusher. De pusher. Zo, nou we zitten alweer bijna op het einde. Vond je het, uh, vond je het leuk uh, om even in je platenkast te duiken? Ja, ik vond het heel aardig. Want zo kwam ik toch weer, gingen we zomaar weer plaatjes draaien. Ik denk hé, hey, die heb ik ook nog. Ja, welke plaat van die je de afgelopen uren uh, hebt gehoord, ga je nu nog vaker draaien? Uh... Nou, die van Kresland sowieso, maar die had ik al eerder een paar keer nou gedraaid. Ja, precies. De aanleiding van de, de documentaire. Ja, documentaire, maar ook... Ja, er was nog een andere LP, waarvan, wat ik ook wel erg mooi vond. Nou ja, die van, van Citroën. Ja. Dat is echt een hele mooie LP. Dus dat is ook weer een aanrader. Om ook gewoon vooral die andere nummers. Want het ja. is altijd lullig. Want dan kan je in dit programma maar één nummer draaien. Uh, ja, één nummer pakken. En dat is echt gewoon is een geweldig LP. Gewoon in, in, in zijn geheel. Ben jij trouwens iemand die een nummer uh, draait? Of die echt een hele LP draait? Doorgaans draaien ik een hele LP. Alhoewel het ook wel eens leuker kan zijn om singeltjes te draaien. En dan ja, van de ene single naar de andere te wippen. Dat je denkt van nu, dit is een mooie. Oh, die past daar mooi bij. En dan zijn hele mooie combinaties. Ja, want het weten de mensen misschien niet, maar je hebt zelf ook radio gemaakt, hè? Ja, in de tijd met uh, de Cornelis Puttenmer, hè? Terwijl een uh, stadsdichter uh, van uh, nog steeds weer datzelfde stadje horen Ja. Een centraal thema in dit, uh, deze uitzending, min of meer. Ja, dat is... Uh, mooie tijden waren dat. Ja, dat waren leuke tijden, ja. Grote schare luisteraars uh, die daar uh, trouw naar op in afstemden. Ja. Uh, wij gaan verder met... Uh, uh, ja, want uh, je hebt heel veel concerten ook gezien in ja. de, uh, in dat concertgebouw, begrijp ik net. In de tijd ging het concertgebouw en dan zaten de mensen gewoon netjes in de stoelen daar. Voor een hapbekrats? Ja, voor 15 of 20 gulden. Nou, ik bedoel, hoeveel patatjes kon je daarvan krijgen? Nou, die patatje was toen een kwartje, zeg maar voor 30 cent. Ja, oké, okay, dus het moet wel een beetje in proportie zien. Ja, maar... Een ja, patatje die betaal je nu ook tien keer zoveel. Ja, voor. maar die patatjes zijn ook veel, veel, veel, uh, veel sneller in prijs gestegen. denk ik. Maar uh, de concerten kunnen er ook wat van. Ja, die, hoor, uh, die dat geloof ik wel, ja. Ja. Uh, maar uh, een van die mensen... Die, uh, een van de concerten die je hebt gezien is van? Frank Zappa. ik, Volgens mij is dat het legendarische concert in het concertgebouw. Ja, dat ja, hoor ja, ik altijd van iedereen. Ja, dat was, daar zaten in één motels. Van, uh, van de documentaire die er zou komen, maar niet is gekomen. Ja, ja precies. Die zou de VPRO, geloof ik, nog ja. produceren. Ik geloof het wel, ja. Dat staat, staat ook weer op uh, uitzending gemist, hoor. Gewoon een hele documentaire met uh, Frank Zappa, dat hij staat uh, stofzuigen en zo. Ja, die, stof, dat heb ik, die is trouwens uitgezonden hoor. Die is wel uitgezonden, maar... Ja, ik heb hem gezien. Daar, ja, dat ging, dat ging over dat hij die film zou gaan maken, maar uiteindelijk is de film zelf niet gekomen. Oh, nee, precies. PPRO vond het te duur of zo, ja, ja, of zoiets. En dan, dan doet hij het ook maar niet, Frank Sappa, want ja, wat kon hij nou vragen voor een concertkaartje? Ja. Maar goed, ja. dat was een, was een mooie tijd, volgens mij. Ja. Wat, wat is daar nou nog het memorabelste concert? Is dat Frank Sappa geweest, of... Uh, nou ja, er zijn verschillende bij geweest. Ik ben toen met de Moody Blues vond, het was meebegabel in de zin dat het dat, dat instrument van hun, die mellotron stuk was. En dat het dus de hele tijd geklooid werd om dat ding aan de gang te krijgen. En het is later met de accu's oh, ja. aan de praat werd gekregen. Oh, kijk. Ja. En dat we allemaal, allemaal programma boekjes als vliegertjes door, de, door concerten waren vlogen. Kijk, dat is een mooie anarchie. Ja. Een beetje, dat punk zat er wel een beetje in. ja. Terwijl het toch niet echt punkmuziek was. Nee, nou, niet bepaald. Nee, ja. dat we, ik denk dat punkers daar wel redelijk overheen aan het kotsen waren in die tijd. Of daarna die tijd. Ja, het is ja, eind dus jaren zeventig. 70. 70, dus, uh... Ja, zeventig. Ja, want uh, over punken gesproken. Want het nummer dat we van Frank Zappen gaan draaien is uh, Flower Punk. Laten we gauw uh, gewoon instarten. En horen uh, we wel geniet... wat er komt. Ja, ja we horen wel even wat er komt voor muziek. Dat is weer een tijdje geleden geloof ik. Dat ja, dat is al een internet. tijdje geleden, ja. Heerlijk. Nou, Flower Punk. Dat een hoge stemmetjes, klopt het wel? Dat klopt wel, denk ik. Ja, jij moet weten, het is jouw plaat. Ja, ja zeker. Hm. Het, was, uh, het is gewoon een hele uh, anarchistische plaat, hoor. Ja. Het was echt een uh, super-anarchist. Ja. Gaan, we, gaan we naar luisteren. to the love and to sit and play my bongos in the dirt because I'm going to the love Nou begint het punt te worden geloof ik. Ja. Yeah. is is het zo moeilijk om te is het zo moeilijk om te stoppen? Waarom is het zo moeilijk om sterk. stoppen? zijn is het zo moeilijk om te stoppen? Waarom A bar, can you know, I, can I don't think I'll a Harley Davidson. No, I don't think I'll buy any of those I cars. Know. I think what I will I do is run, I will buy a boat. No, uh, I wouldn't do that either. Stay. I think uh, I'll go into real estate. So I think I'd like to buy an Aussie and a boat, I don't know, wouldn't be that good. I wonder if they can sing me It's so wonderful twirling tambourine dancing baby. Like in like from... Nou, dat uh, was Frank Zappa ons laatste nummer hier in deze platenkast. Flauwe uh, flower punk. ja, flower power en uh, punk door elkaar volgens mij. Want ik hoorde Beatles dingetjes yeah. en uh, ja, dat werd uh, gewoon op... een kloodig, behoorlijke blosklooi, hoor. Ja, dat is mooi. Ja. Zeg dat maar niet tegen de echte purist uh, of liefhebber. Dan zegt hij, nou, uh, dit was toch anders wel echt geniaal? Ja. Nou, ik, ik moet zeggen, ik ben er wel, toch wel, wel weer altijd weer heel blij mee. dan uh, was dus Flower Punk uh, op Radio 501. En dit was ook gelijk het einde van uh, de platenkast van... Anton Grefkes, die hier nog steeds tegenover me zit. En uh, ja, vond je het wat... Nou, ik vond het wel leuk. Ik vond alleen jammer dat ik een verkeerde plaat had meegenomen. Want ik denk dan steeds van, nou had ik die plaat nog kunnen laten horen. Oh ja, wat maar had je ik... echt graag laten horen? Ja, maar dat is, is, nee, dat kan ik niet zeggen. Oh. Het is gewoon gevoel. Gevoel. Ja. Ja, nee, maar het is precies zoals je dus de muziek maakt Ja, ik, ik werk uh, met niemand erg op, op gevoel werkt. Ja. Uh, zoals bekend speel je dus op het uh, Trekzakfestival in Denkhuizen. Ja. En, uh, uh, en gewoon ergens op straat. Ja. Dus uh, wil jij graag uh, een bij jou in de straat willen spelen? Nou, kom gewoon langs. Zij zet gewoon zijn hoed neer en uh, kan je gewoon muntjes erin werpen. Dat vindt hij, uh, volgens mij vindt hij dat heel erg leuk. Toch? Het is ja, dat kan nooit gekmaakt. Ja, ja, Liedgenootschap.net, moet ik nog even zeggen. Ja. Het was, uh, ik zei het weer helemaal verkeerd. Liedgenootschap.net met een T. Dus niet van net van Nederland, maar net van netjes. Uh, hartelijk bedankt voor je komst. Uh, binnenkort staat hij weer op lijn. Straks komt uh, Rasterbarri met zijn uh, dreadlocks uh, hier op Radio 501. Uh, geen, uh, volgens mij is geen rec uh, even voorbij gekomen. Maar dat nee. de komende uren gaan we dat helemaal goed maken. Uh, we gaan even naar de ik reclame. Even, en, ik ga even wel in de elkaar staan. Maar... Oh, nou ja. Uh, nou, uh, uh, helaas. Uh, ik zou zeggen, veel plezier met de reclame. Smakelijk alvast. En uh, laat je smaken straks ja. uh, na uh, de reclame met uh, Dreadlock. Uh, ja, Rassabari. Gewoon hier op 501. En tot volgende week. Dan is niemand minder. Dan moeten we even zeggen, niemand minder dan Joost Botman hier in de studio. Tot volgende week.